10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Kiev is het kantoor van de gevangen Oekraïense oppositieleidster Timoshenko bestormd. Volgens getuigen zijn gewapende en gemaskerde mannen onder meer via de ramen naar binnen gegaan. Ze zouden een computerserver hebben meegenomen. De politie ontkent achter de actie te zitten. De oproerpolitie is elders in Kiev bezig met het verwijderen van barricades van betogers. Daarbij zou geen geweld zijn gebruikt, maar de sfeer is grimmig.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 De tuinbouw, waar in Nederland veel Oost-Europeanen werken, valt niet onder de afspraken. In België is de man gevonden die de afgelopen dagen briefjes van 20 euro bij bewoners van twee flats in de brieven beschooide. Het blijkt geen bankrover met spijt, maar een man van 39 die een aardig geldbedrag voor zijn moeder had geërfd.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 Langs de lijn met Jeroen stophorst. Goedenavond. Afgelopen nacht wonnen de Nederlandse hockeyvrouwen de eerste hockey World League dankzij een klinkende 5-1 overwinning op Australië. Daar moet het schot nog een keer komen. Welte, jou ja hoor, jou ja hoor. Laat dit symbolisch zijn voor deze tweede helft. En voor het hele toernooi van de uitblinkster van Nederland, wij Welter. Zo trekt een terugblik op die finale, maar ook een vooruitblik op het WK... dat volgend jaar in Den Haag wordt gehouden. Want wat stelt die winst in Argentinië nou precies voor? De afgelopen voetbalweekend leveren opnieuw winnaars en verliezers op. Zoals ieder weekend, een van de grote verliezers was Peck dat door Ahead Eagles werd afgedroogd in de IJssel Derby. Goed begonnen aan het seizoen is de formatie van Ruijans nu toch wel een beetje aan het instorten. Ook na een evaluatie van de laatste wedstrijd kon de coach geen oorzaak aanwijzen. Ze geven allemaal wel toe. Want ik uh, ben iedereen individueel even langs geweest... dat het uh, gewoon onder hun niveau was, dat het niet goed genoeg was. Maar hoe het nou komt, dat weten we niet. Behalve Pek komt ook die andere verliezer van het weekend aan het woord. PSV-directeur Tini Sanders legt uit... waarom de positie van trainer Philip Cocu zo zeker is. En dit uur praten we ook uitgebreid met een van de sporters... die eerder metaal wonnen tijdens de winterspelen. En worden geportretteerd in het prachtige boek 43. In Calgary veroverde Jan Ikema zilver op de 500 meter. Ikema rijdt 36-76. Nieuw Olympisch record, nieuw Nederlands record. Oh Jan, wat een race. Wat een race Jan. Ja, dat vergeet je nooit Zometeen, een Wat een race. ja. Zometeen vertelt Ikema hoe belangrijk teamgeest kan zijn... zometeen tijdens de winterspelen in Sochi. Dit allemaal. En een uitgebreide vooruitblik ook nog op de Champions League wedstrijden van deze week. Hoort u tot 11 uur en langs de lijn. Tijn Schaars, die zaterdag in het duel van PSV met Vitesse... na een charge van Mike Havenaar geblesseerd uitviel... staat zeker zes weken aan de zijlijn. Een uh, MRI-scan toonde aan dat Schaars een haarscheurtje heeft... aan de onderzijde van zijn kuitbeen. De aanvoerder van PSV mist nu, naast de twee nog resterende competitieduels... tot de winterstop, ook de wedstrijd tegen Chornomorets in uh, de Europa League donderdag. En het is uh, na zes verloren wedstrijden de zoveelste tegenvaller... voor de Eindhovenaren. Vlaggever Ail Kloosterboer sprak met de algemeen directeur van PSV, Tini Sanders. Hij erkent dat het niet goed gaat met de ploeg... maar dat is voor hem nog geen reden om de koers te wijzigen. Nee, dat is geen reden om, om de koers te wijzigen. Het is wel reden om misschien onderweg wat aanpassingen te doen. En, en wat iedereen, denkt u dan aan? Nou, iedereen ziet dat uh, die koers inhield dat er sterk op jonge spelers ingezet werd... en dat er een, een aantal pijlers bij waren die de ervaring meebrachten... om het toch in een goede balans te krijgen... En die pijlers waren Park, Benaldem en Schaars. En op dit moment zijn ze eigenlijk alle drie geblesseerd. Uh, dat zijn dingen die je van tevoren niet weet. Uh, en bij in ieder geval zeker niet. Hè? Uh, dus dat zijn dingen waar je nu zeker eens winterstop... goed over na moet denken van waar komt nu de nieuwe balans in het team te liggen. Ja. Gaat u daar wel iets aan doen? Uh, in, in termen van uh, spelers? Of uh, Kijk, de coach is natuurlijk ook onervaren nog... Um, Kunt u daar iets in bijstellen? Uh, nou, die coach is onervaren in zijn coach zijn. Maar natuurlijk een ervaren voetballer. Uiteraard. Die wordt bijgestaan door vele ervaren mensen. Uh, op dagelijkse basis hier in zijn werk. En op ad hoc basis door mensen die hem adviseren. Dat lijkt ons op dit moment prima en voldoende. Ja. U gaat toch niet zeggen, we, gaan, we staan voor 100% achter de trainer, Want dan weten we allemaal hoe dat afloopt. En dan is die volgende week de laan uit. Ja, dus als dat... Betekent dat mensen gaan twijfelen of dat het zo is, ga ik het niet zeggen. Nee, wat zegt u wel? Ik zeg dat wij gewoon een weg ingeslagen zijn en dat we die weg uh, volhouden. En dat is met Cocu. Dat is uh, zeker met Cocu. U krijgt ook van alle kanten, uh, en, en net als uh, Cocu uh, steunbetuigingen. Um, Collega-trainers die tegen hem zeggen van uh, rustig blijven, gewoon je werk blijven doen. Ja. Het komt vanzelf. Wat voor reacties krijgt u? Nou, hetzelfde niet. Het komt vanzelf, maar uh, er is hier bij iedereen het rotsvaste vertrouwen dat het goed gaat komen. Uh, dat we de ingeslagen weg ook niet weer ter discussie moeten stellen ofzo. Het leven gaat door. Donderdag Europa Cup. Ja, als je puur kijkt naar het belang van een jong team, zou je eigenlijk moeten zeggen, je moet een jaar geen Europa spelen. Je moet ze de kans geven, en ook Filip de kans geven, om een week te trainen en op te bouwen en rust dingen te doen. Je kan het positief en, zien, hè? Het kan juist ook afleiden of een aanknopingspunt vinden... om de weg om half weer te ja, terug te vinden. is zo. Hè? Ik denk zelf dat, dat het zou uh, raar zijn nu te veronderstellen... dat als je één keer donderdag wint, dat dan alles uh, weer de andere kant op gaat. Uh, het kan heel snel gaan in voetbal. Er zien ook in andere clubs waar het in negatief dan weer positief is. Maar wat wij nodig hebben natuurlijk is gewoon een reeks van normale winstpartijen. Ja, maar voorlopig zijn die er nog niet. De 6-2 tegen Vitesse was de zoveelste dreun voor PSV in een uh, toch al dramatisch jaar... De woede die er aanvankelijk was bij de aanhaling in Eindhoven... lijkt inmiddels plaats te hebben gemaakt voor solidariteit en saamhorigheid. Veelzeggend waren de beelden van supporters en spelers... die troost zochten bij elkaar na de nederlaag in eigen huis tegen Vitesse dus. Hoe was dat vandaag bij de training? Een reportage van Edwin Cornelis. 6-2, ja, niemand werkt meer achterin bij PSV. De handboek is al lang gegooid. De goudkleurige 100 staat prominent op alle logo's op de hertgang. En aan de wanden zien we de foto's van de PSV'ers met kampioenschalen. In de perszaal een groot doek ter promotie van een boek over het PSV van 88. Het PSV dat de Europacup won. Die successtijden lijken ver weg nu op de hertgang. En de cijfers worden nog roder. Oh, Hup, camera. Ja, dat moet we filmen, jongen. Wereldnieuws. Tini Sanders komt naar de training. Oh, ja, laat die eens maar eens, man. Tini Sanders komt langslopen. Alles goed wordt hem gevraagd door fans? Nee, zegt hij, niet alles. Stijn Schaars strompelt voorbij en de selectie bevindt zich binnen. In alle rust is daar de wedstrijdanalyse... terwijl buiten PSV-icoon Willy van der Kuilen langs komt lopen. Het heeft eigenlijk veel te maken met de blessures die we gehad hebben... Maar er zijn een hele hoop mensen die denken van dat het heel makkelijk is. En dat is juist niet, want je, maakt, je kunt in feite de jongens niks garanderen en al die dingen meer. Maar als je hier ziet dat je al drie maanden elke keer wedstrijden, drie wedstrijden in de week hebt gedaan... Dan is dat uh, moeilijk, want daar hebben ze nog niet vaak meegemaakt. Ja, dan zie je het onrustig worden. Maar wat denkt u? Wat moet, dan, wat moet je dan doen als club? Hoe moet je erin staan? Rustig blijven. Je moet niet in paniek raken. En uh, we hebben wel eens meer uh, een keer uh, bij de ploegen gestaan die uh, onderin speelden. Maar zo erg? Ja, toen, was dat, toen was dat ook in, in 70, geloof ik, iets, dat we nog drie wedstrijden moesten gaan. En dan moesten punten gepakt worden. En gelukkig wonnen we ze alle drie. En anders hadden we ook problemen gehad. Ja, maar rustig blijven, zegt u. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld aan Filip Cocu. Die lijkt daar wel onder, hè? Ja, maar dat is normaal. Die wil die natuurlijk ook zo snel mogelijk weer op het normale niveau terechtkomen. Ja, moet hij dan hulp krijgen op een of andere manier? Dat weet ik niet. Dat moet hij zelf even natuurlijk altijd opvragen. Dat is... Uh... Ik weet niet wat hij wil. Ja. En hoe is het met uw PSV-hard op het moment? Zit nog goed. Dus, uh, het, het bloed op... niet? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. De training staat aanvankelijk gepland om half elf. Maar het is een uur later als de spelers zich buiten laten zien. Opvallend is opnieuw de saamhorigheid tussen supporters en spelers. En dit is natuurlijk wel een mooi gebaar wat de spelers doen. Ze gaan naar de eigen aanhang, vangen daar de steun. En het wordt gewaardeerd. Ja, ik lakken, hè? Een handdruk, een schouderklopje. Zelfs een grapje als een Kik in een korte broek verschijnt. Jeroen Zoet, de keeper. Zo lijkt de situatie van nu erheen van saamhorigheid te zijn. Ja, de supporters hebben vooraf aan de wedstrijd... En met alle supportersverenigingen bij elkaar... hebben ze ja, ons ook een warm hart toegedragen. En ze zijn hier geweest na de wedstrijd... Uh... Uh, naar nou de wedstrijd Uit... Wat is het, nee, wat is het? Feyenoord, Feyenoord? Feyenoord Uit zijn geweest. We hebben ze ons uh, ja, een soort van ja, week-up gegeven, hè? dat we volle bak met passie en strijd moeten spelen en dat het het minste is wat we kunnen doen. En dat hebben we de laatste twee wedstrijden ook laten zien. Maar ja, het belangrijkste is om uh, drie punten te halen. Voor jou natuurlijk ook wel een bizar seizoen op deze manier, hè? Ja, het is goed begonnen. Uh, het is bij Nederlandse elter geweest, geblesseerd geraakt. Uh, toen is het iets minder gegaan en ja, daar moeten we weten zien uit te komen. En, ah, het is uh, nog niet eerder geweest dat ik zes goals tegen heb gehad. Dus dat is ook een, iets wat, wat je moet verwerken. Alleen donderdag staat er weer een wedstrijd. En, ja, die, die is ook weer belangrijk. Dus daar moeten we met z'n allen heen. Ja. Hoe krik je het zelfvertrouwen weer op na de zoveelste klap? Nou, het vertrouwen het tijd wat we, wat we wel kunnen. En dat hebben we ook zaterdag laten zien in de eerste helft en tot aan de 50, 60ste minuut. Dus ja, daar moeten we vasthouden. En ja, die, die, die kleine dingen, die details waardoor je een doelpunt tegen krijgt, die moeten eruit. En ja, als je wilt winnen moet je ze ook zelf tegen het net aan schieten. Dus uh, dat is ook van groot belang. Een lichte training werkt de PSV-selectie af. Voor sommigen een hele korte training. Rick ik bijvoorbeeld verdwijnt al na een half uurtje van het veld. En daar staan wat mensen langs het veld. Bijvoorbeeld de voorzitter van de hardcore fanclub... en de vicevoorzitter van de officiële fanclub. Die hebben later vandaag een onderhoud met Filip Cocu... om eens te horen van de trainer hoe die de toekomst ziet. E enige conclusie die ik nou eventjes stel... is dat we een heel open en goed gesprek met Cocu gehad hebben. En dat hij uh, uh, onze zorgen deelt... En uh, ook besef dat er dingen moeten gebeuren. Maar, maar wat er, de conclusie daar moet ik sowieso even met mijn bestuur bespreken. Maar ik, het was een heel fijn en open gesprek. De man van de hardcore fanclub die gaat daarna nog om tafel zitten met Marcel Brans. Met Brans hebben we eigenlijk ook uh, eerst uitgelegd waarom het toekering uh, van de week in het stadion. Dus dat wij wel willen dat er iets in de, in de winterstop gaat gebeuren. En uh, tot die tijd uh, ja, doen we even rustig aan en wachten we af. Maar wij verwachten gewoon dat er iets gebeurt op de winterstop. Of dat gaat lukken met versterkingen en zo, dat is dus nog maar even de vraag. Maar daar komt een supporter en die laat op zijn mobiele telefoon een filmpje zien... van het lege PSV-stadion, s'avonds, terwijl er uh, gele warmtelampen staan gericht op uh, de grasmat. Misschien ligt daar wel de oplossing. Zien jullie dat? Ze doen hier van straks gewoon plantjes kweken. Honderdduizend plantjes... En wat denk jij? Over drie maanden, dan hebben ze zoveel geld bij elkaar gesproken. dan kopen ze gewoon Messi van Barcelona. Let me op mij horen. Bedankt. En Het deze maakte de reportage. We gaan naar de Nederlandse hockeyzus toe. Die wonnen afgelopen nacht de eerste editie van de Hockey World League. In de finale werd Australië met maar liefst 5-1 verslagen... terwijl Oranje bij rust nog achter stond met 1-0. Een kort overzicht van dat duel met enkele hoofdrolspelers. Weer een strafkorner. Flanagan, Flanagan, van richting voor ons en een goal! Ik denk dat het een lastig toernooi door omstandigheden, door de voorbereiding, door de blessures en jonge ploeg. En ik denk dat vandaag de dames hebben zichzelf gewoon beloond. Waar waren zonder meer in mijn optiek de beste team van het toernooi. En soms lukt het zien niet om te winnen. Maar vandaag waren we ruim de betere ploeg en ook ruim gewonnen. Van Malen gaat aangeven. Pomer staat klaar, Van Mazakka staat klaar. We hebben twee koppeltjes. Pauwme, Pauwme en de tip ingeprobeerd, maar ik denk dat uh, Dirksen van de Heuvel hem niet eens raakt. De tweede helft gaan opeens, uh, gaat opeens iedereen lopen, aanbieden, vrijlopen en dan zie je dat we eigenlijk gewoon weer hartstikke goed kunnen hockeyen. En, uh, ja, het moment dat we de 1-1 maken vanaf toen uh, waren we los eigenlijk. De prijs van een rust, uh, we gingen volle druk erop zetten en we wisten van ja, we willen hier niet verliezen. Drost, Drost, Drost en die zit erin! Twee goals binnen een minuut. Ik vond het er dus niet zo veel beter. Er was een stroeve potje van beide kanten. Ze vinden een eigen goal van ons als die 1-0. De kansjes kwamen bij onze kant, alleen we, we konden gewoon geen vuist maken. Alleen de oplading voor vandaag was niet zo moeilijk. Uh, uh, deze groep is uh, ongelooflijk honger. Welte, en goed getipt en een goal van Vermalen. Dit moet dan wel de beslissing zijn. Ja, ik moet zeggen, hier zijn we erg populair. Iedereen op straat uh, ja, weet wie we zijn en wat we doen en uh, staat voor ons te juichen. Dus dat is uh, iets heel moois om mee te maken, zeker in een ander land. En uh, ja, gewoon in dit land uh, zo, zo spelen, zeg maar. zo'n toernooi neerzetten, zo'n finale neerzetten in de tweede helft. Dat is uh, bijzonder en ik ben gewoon eigenlijk heel erg trots op het team. Poumen. Paume, Raak en topscorer van het toernooi. De zomer was in dienst van, van de WK, zoals dit in dienst van de WK is. Dus uh, wij maakten veel minder zorgen dan de buitenwereld maakte op de zomer. Uh, en de zomer werd gebruikt om dit goed te optimaliseren. Uh, dus in die zin uh, dat de meiden winnen is, is een verdienste voor, van de meiden gewoon zelf. En maar bijdrage is secundair. Daar komt uh, Welte nog een keer. Nou, maak het allemaal af ook. wij Welte voor het slotakkoord. Daar komt ze, daar moet het schot nog een keer komen. Welte, jou hoor, jouw hoor. Laat dit symbolisch zijn voor deze tweede helft en voor het hele toernooi van de uitblinkster van Nederland, wij Welte. Ik denk dat ik dit misschien even nodig had om weer uh, helemaal vol voor, voor, voor te gaan, plezier weer erin te hebben. En uh, ik denk dat de blessure ook wel heeft meegespeeld en die is nu ook helemaal weg. Dus uh, ik ben weer helemaal fris. Het jaar afsluiten met een prijs is toch, uh, is toch wel heel erg fijn. De eerste die winnen van, van, van dit toernooi is ook uh, iets, iets heel moois. En zeker op weg naar het, naar het WK het is dit gewoon uh, ja, een hele mooie aanloop. En uh, dit was voor ons een test om te kijken waar we staan. Missen het natuurlijk een aantal, uh, een aantal oudere speelsters, ervaren speelsters. Maar dit was juist iets heel moois om te kijken hoe, uh, hoe die andere meiden het, het uh, deden zeg maar, op internationaal niveau. En uh, ik denk dat we met z'n allen kunnen zeggen dat dat gewoon heel goed geslaagd is. Ja, dat uh, lijkt evident. Aanvoerster Maartje Palmer was dat. Verslaggever Filip Kokus pakt na aflopen ook met Marjolein Bolhuis, bestuurslid van de Hockeybond. Een klein half jaar voordat in Nederland het WK wordt gehouden... is de commissaris TopHockey dames tik tevreden met de geleverde prestaties. We hebben ook na afgelopen zomer waarbij we een EK hebben gespeeld... en een Hockey World League Ronde 3, die we beide matig hebben gespeeld. We zijn derde geworden op de EK. Daarna hebben we ook geëvalueerd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof uh, absoluut in een, uh, toch tegenslag... Waardoor alles weer op scherp wordt gesteld. En de periode daarna, de voorbereidingsperiode daarna... zijn er gewoon zoveel meer punten op de i gezet. En is er zo keihard gewerkt... En weet, weet iedereen ook het belang van wat je aan het doen bent. En als ik zie hoe ze hier hebben gespeeld met een hele jonge ploeg. We hadden veel blessures van ervaren speelsters. Je gaat hier met een jonge ploeg naartoe. Nou, als ik weet, zie hoe ze hier hebben gehockeyd, dat was weergaloos. De eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, dit is ook een oefentoernooi is op weg naar de WK. Omdat de WK is voor ons heel belangrijk... Maar goed, eh, op weg naar een, een groot toernooi moet je ook je kleine successen moet je vieren. Dus ik zou voor die meiden in ieder geval zeggen uh, vanavond vieren. En daarna uh, gewoon weer twee benen op de grond en keihard aan de slag te gaan... om te zorgen dat je constant blijft presteren. Want dat is toch wel best uh, af en toe lastig voor ze. En dat weten ze ook wel. Maar dat is dus de job to do uh, op weg naar het WK. Denk je dat de prestaties van onze hockeyvrouwen wel op waarde worden gezet, Want... In Nederland leeft wel eens de veronderstelling van die hockeyvrouwen gaan ergens naartoe en ze winnen toch wel. Ja, nou ja, wat dat betreft ben ik ontzettend blij dat er, uh, dat er hier uh, uh, ook iemand van het NOC NSF is. Uh, die maakt ook mee wat hier gebeurt, wat er internationaal hockey gebeurt. En als je hier bent geweest, begrijp je wat vrouwenhockey, de top van vrouwenhockey, kan bieden. We zijn echt hier een reclame voor vrouwenhockey geweest. Samen met Argentinië moet ik absoluut zeggen. Want Argentinië is ook gewoon een heel goed technisch land. Wat vind je eigenlijk van de opzet van deze eerste editie van de hockey? World? World League, want er is nogal veel kritiek geweest op het feit dat er poolwedstrijden zijn die eigenlijk nergens omgaan, alleen maar om plaatsing voor de kwartfinale, waarvoor iedereen al geplaatst is. En jij kwam ook pas binnen bij de kwartfinale. Ja, ik blijf het in sportief opzicht lastig vinden dat je drie uh, poolwedstrijden speelt en die kun je allemaal verliezen als je die vierde wedstrijd, die kwartfinale, maar wint. Ja, ik blijf dat als, ook als oudspoelwedstrijd. Uh, sporter uh, gewoon niet helemaal eerlijk vinden. Precies, want Nederland heeft één echt zwakke wedstrijd gespeeld en het was die kwartfinale en dan had het ook zomaar mis kunnen gaan. Klopt, dan kun je er dus zomaar af liggen. En uh, ja, ik ben blij dat in dit toernooi ook weer zijn eigenlijk alle ploegen... die hoger, uh, zich hoger hadden gekwalificeerd in, de, in die poolrondes... hebben zich ook door die kwartfinale heen geslagen. Dus daar ben ik dan wel weer erg blij mee om. Maar ik vind het sportief gezien, ja, het ligt mij niet. Maar ik begrijp dat het sensationeler is... en dat het misschien voor PR, voor, voor alles naar buiten, uh, uh, ja, spannender is... Maar voor de sporters vind ik het eerlijk gezegd niet goed. Ik begrijp dat er bij terugkomst op Schiphol gehuldigd gaat worden. Ben je trots op die vrouwen? Ik ben absoluut heel trots op ze. Maar ik heb wel een hoop realiteitszin. Dat ik weet dat dit geen titeltoernooi is. En uh, dit is superleuk om te, uh, te winnen. Vier dit succes voor die meiden zou ik, zou ik aan hun zeggen. Maar dit is een voorbereidingstoernooi. En het titeltoernooi daar zal het om gaan. Andere landen uh, bereiden zich toch. Ieder bereidt zich op zijn manier voor. Het is anders uh, dan de voorbereiding op een WK. Waarbij alle landen echt op absolute toernooi. ...op te zullen staan. Marjolein Bolhuis, commissaris TopHockey... ...dames over de prestatie van de Oranje Vrouwen... ...die dus de Hockey World League, de eerste editie daarvan wonnen in Argentinië... ze zitten nu in het vliegtuig naar Nederland. Weer terug van de winnaars naar verliezers... ...verliezers van het voetbalweekend, PSV hebben gehad... PEC Zwolle is ook een verliezer van het weekend... ...had zomaar vijf te kunnen staan in de Eredivisie... Als er gisteren niet was verloren in de IJssel Derby tegen Goed Eagles. De ploeg die eigenlijk van het ene positieve resultaat in het andere viel, gaf dit weekend niet thuis. En verloor met veelzeggende cijfers. 4-1 werd het voor de Eagles. Ook daar na een nachtje slapen is peksvolle coach Ron Jans nog altijd even kritisch op zijn spelers als gisteren na de wedstrijd. Zo beluisterde Rob Veur. Wij zijn niet overklast of weggespeeld. We zijn afgetroefd. En, uh, wij kwamen gewoon tekort in de duels. Ze hebben harder gewerkt. Zij wilden meer winnen dan, uh, dan wij. En dan uh, sta je al heel snel met 2-0 achter. En dan uh, is de wedstrijd voor een groot gedeelte gespeeld. Dan moet je op zoek naar die goal en die viel aan de andere kant. Uh, uh, collectief. Uh, er is niet één speler uh, die uh, een goede wedstrijd heeft uh, gespeeld uh, bij ons. Uh, dus die visie die had ik gisteren al. En vandaag nog. Dat. Ben je er inmiddels achter na gesprekken met je spelers? Wat er, wat er in de hoofd van die gasten om, om is gegaan? Er zijn geen antwoorden. Uh, er zijn geen verklaringen. Uh, ze geven allemaal wel toe. Want ik uh, ben iedereen individueel even langs geweest. Dat het uh, gewoon onder hun niveau was. Dat het niet goed genoeg was. Maar hoe het nou komt, dat weten we niet. En uh, dat, is, uh, dat is wel lastig. Want als je niet weet hoe dingen... Komen, dan, um, ja, dan kun je het ook niet zo uh, maar oplossen. Maar we weten wel uh, waar de oplossing ligt. En dat moeten we vrijdag uh, gelukkig wel heel snel weer tegen, tegen Heerenveen laten zien. Zag je, stel, zag je het dan meteen aankomen in Deventer, wat er ging gebeuren? Ah ja, je kijkt ook meteen ook hoe de tegenstander staat. En uh, wat dat betreft, Vroekenbooy uh, nou, uh, heeft het ook aangegeven... kozen zij voor een, uh, voor een nieuwe aanpak. Met eigenlijk met uh, uh, twee spitsen. Met, uh, met Rijsdijk en Valkenburg. Die eigenlijk elke bal die naar onze centrale verdedigers ging... dan uh, werden we onder druk uh, gezet. Nou, daar weten we normaal gesproken wel uh, mee om te gaan uh, in, in de opbouw. Maar dit keer gewoon, gewoon niet. Alleen uh, de, de goals vielen niet uit zeg maar, een tak Iets, maar uh, gewoon uh, bij, bij, de, bij de vrije trap staat uh, Jesper te wacht op de bal. Uh, Camoelo uh, Mococcio die uh, laat de man uh, voor hem uh, komen en die kopt hem gewoon steenhard uh, binnen. Maar de tweede goal was eigenlijk exemplarisch voor het begin van de wedstrijd. Waarin uh, drie verdedigers zich in de luren laten leggen door, uh, door Rijsdijk en, uh, en Valkenburg. En dan uh, sta je gewoon uh, met 2-0 achter. Dus uh, ja, we, we, hebben het gewoon, uh, we hebben het gewoon laten afweten. Heeft het er ook mee te maken dat wat ik hier beluister in Zwolle, dat het voor COHET eigenlijk de wedstrijd van het jaar is waar ze helemaal naartoe leven en dat dat voor Zwolle minder geldt? Ja, dat, dat is wel zo. Alleen. Ik vind dat alles wat er omheen gebeurt, dat moet eigenlijk uh, maar beperkte invloed hebben. Omdat je moet elke wedstrijd, moet je zo diep mogelijk gaan. Moet je alles doen om elke bal goed in te spelen. Om elk duel te winnen, om uh, elkaar te helpen, om elkaar te corrigeren. Maar ook onze ervaren jongens. Ik heb niet gezien dat spelers met elkaar bezig waren. Of een keer uh, nou, kwaad werden, of elkaar corrigeerden. Het uh, uh, tempo lag ook veel te laag. De, dus, dus wat dat betreft hebben we op alle fronten hebben we het gewoon af laten weten. Je hebt wel eens eerder meegemaakt in je trainerscarrière, zo'n wedstrijd? Ik heb nog nooit een seizoen meegemaakt waarin er niet zo'n wedstrijd in zat. En als het bij deze ene blijft, dan, euh, dan ben ik ook niet, euh, niet ontevreden. Maar euh, het, het, het, het, je voelt eigenlijk nooit aankomen wanneer, wanneer het gebeurt. En ik had het zeker niet nu euh, verwacht. Want ja, Gohet en Deventer het feest en voorkomen terecht. Want zij hebben echt het goed gedaan en zijn wel heel diep gegaan. En euh, ja, wat dat betreft had ik het hier helemaal niet verwacht omdat door zo'n entourage mensen toch wel wat geprikkeld worden. Maar dat heb ik bij ons niet, niet gezien. Is dit weer het bewijs dat een team, uh, wat echt een team is... ...vaak beter is dan uh, spelers met individuele kwaliteiten? Nou, het is een uh, schoolvoorbeeld uh, en uh, het is wel zo. En dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Tot nu toe we hebben we echt geen klagen over de instelling van, uh, van de jongens. Op trainingen niet, in wedstrijden niet. Uh, en, en dit is echt een uh, enorme uitschieter. Op het moment dat je dat niet verwacht en dat het eigenlijk ook niet mag. Maar uh, het is wel uh, gebeurd. En daar moet je wel weer uh, van, uh, van leren. Want wij zijn wel een team. Alleen gisteren niet. Ron Jans, de coach van de Pek Zwolle. Zometeen de teleurstelling in Duitsland. Want de regerend Olympisch kampioen... de Duitse achtervolgingsvloer bij de vrouwen... is er niet bij zometeen in Sochi. En we praten met Jan Ikema. Hij staat in het prachtige nieuwe boek 43 over de winterspelen. Feeling my way through the darkness. Guided by a beaten heart. I can't tell where the journey will end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 Dit was er van Avicii en nu doet hij het zelf. Holloway black, wake me up. In 2006 en 2010 waren ze olympisch kampioen. Maar in Sochi zijn de Duitse achtervolgingsvrouwen er niet bij. Onder aanvoering van Claudia Pechstein wist de ploeg zich gisteren... bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn benen niet te plaatsen voor de Spelen. Tot grote teleurstelling van teamchef Helge Jasch. Hij ziet uh, dat de Duitse schaatsploeg in de breedte niet meer sterk genoeg is. Ja, dat probleem is zeker, zeg maar, we hadden met, met uh, die tijd toen we Olympisch kampioen worden, hadden we natuurlijk zeg maar, twee of drie, zeg maar, heel uh, absolute toppers, zeg maar zo. En nu is met, met Claudia is, is maar eentje nog. En, en als je, als je één, één positie, die kun je misschien nog compenseren. Maar, maar twee posities, uh, nou, dat wordt dan een beetje moeilijk dan. En dan komt het verloop neer, zeg maar zo. Ja, en, ja, is dat is te dat verklaren? Hebben jullie daar een verklaring voor? Ja goed, ik zeg nou, we hebben niet, niet meer zo de rijders die, die echt de top, uh, dat kun je gewoon aan de individuele uitslagen ook zien. Zeg maar. ja, ik bedoel, is dat te verklaren, dat het in de breedte dus, dat het niveau gedaald is in Duitsland? Ja, zeker. De breedte is helaas, uh, goed, een, een grote breedte hebben we eigenlijk nog nooit gehad in de Duitse schaatsen. We waren gelukkig, zeg maar, dat wij met die mindere of weinige schaatsen die we hadden, dat we daarmee eigenlijk heel, heel goede successen gehaald hebben. Maar zo'n grote breedte als het in Nederland is, zeg maar, dat hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Ja. We hebben wel goede successen gehaald, maar goed, uh, nu is ook zeg maar, de, de, de breedte in de, in de top is gewoon minder geworden. Hè. En hoe, kan dat, hoe kan dat toch? Ja, goed, het zijn meest, zeg maar, zoals je namen noemt, als, als Daniela Anschutz, Annie Vriesinger of, of Claudia Pechstein of, of Francisca Schenk. Ofzo. Dat zijn gewoon uh, die namen, dat zijn echt uitzonderingen. Uh, dat zijn die toppers die, die schieten gewoon echt uh, met kop en schouders over iedereen draait. En Die talenten die, die heb je niet iedere, iedere keer via. Zeg maar we hebben duidelijk heel, heel veel gehad in, in het verleden, en, maar dat is nu niet meer zo. Nu zijn we nog, nog enkele zeg maar, nu op het ogenblik met, met uh, Claudia Pechta met Jenny Wolf, met, met Stefanie Bekkert, die op het ogenblik een beetje problemen heeft. En, en die anderen zijn nog niet zo echt ver om aan de, de top om de eerste drie te rijden. Hè. Je kan die vergelijking ook doortrekken naar de, naar de mannen. Hè. Is het is schaatsen in Duitsland ja, eh, ook financieel gewoon een, een moeilijke sport? Voor de schaatsen zelf, maar ook voor de, voor de schaatsbond om het omhoog te stuwen? Ja, die is zeker zo. Ik, denk, ik ken ook een beetje de, de cijfers vanuit Nederland, hoe het zeg maar, uitzien lijkt met eh, licentiehouders zeg maar, die in de wedstrijdlicenties hebben. Als men dat bekijkt, met, met uh, Inwoners zeg maar, die in Nederland zijn en die in Duitsland zijn, is een heel groot verschil zeg maar zo. Alleen die die aan, aan schaatsen als wedstrijdsport meedoen, dat is al een groot verschil. En, en de financiële kanten zeg maar is natuurlijk ook heel anders zeg maar. in, in Nederland is schaatsen gewoon een, een, een nationale topsport zeg maar zo. En in Duitsland is, is schaatsen is een, een van vele sporten zeg maar zo. Ja. Ja, want, want hoe ziet dat er financieel uit? Hoe worden jullie ondersteund door, door de Duitse de, uh, Olympisch Comité bijvoorbeeld? En hoe worden jullie ondersteund? Ja, de meeste, het verschil met het Duitsland en Nederland is gewoon, wij, wij leven zeg maar van de uh, subsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar komt het, het meeste, meeste geld vandaan. En, en met, met sponsoren wordt dan nog, nog meegeholpen, zeg maar. In Nederland is het gewoon helemaal andersom, zeg maar. Zo, er zijn hele, vele uh, grote sponsoren die echt, echt uh, veel geld betalen. En uh, ja, goed, er zijn er meer en er is gewoon meer geld in het schaatsen in Nederland dan in Duitsland. Dat is gewoon zo. En hoe kan dat nou veranderen? Of is dat niet te veranderen? Hebben jullie daar al bij neergelegd? Nou ja, we proberen natuurlijk altijd, zeg maar, zo, de subsidies van de, van de bond. die komen ook altijd met, met de lijst toen die je aflevert. We proberen natuurlijk altijd zo goed als mogelijk te zijn. Om dat natuurlijk zo, zo hoog als mogelijk te houden. En we proberen nog wat, wat sponsoren erbij te, te halen, zeg maar, om dat zo, zo goed als mogelijk te doen. Maar dat wordt natuurlijk in, in deze. Uh, Financiële kanten, zeg maar ook de bedrijven hoe ze allemaal voorstaan, ook niet, niet makkelijk om dat voor elkaar te krijgen. Nee, de Olympische kampioen is er dus niet bij in een soort Dat is toch wel treurig. Hè? Ja goed, met het team, zeg maar, dat is zeker heel, heel zuur voor ons. Zeg maar, dat we alle, alle beide teams, gewoon de, de herenteam, herenteam heeft ook niet gehaald. Zeg maar, dat we gewoon zonder, zonder team, team pursuit. Ik vind het ook een heel, heel mooi nummer. Zeg maar, ja. zo, omdat wij zonder team pursuit teams in, in Sochi aan de start gaan. Een teleurgestelde Helge Jaas, de teamcaptain van Duitsland... die overigens heel goed Nederlands praat. En uh, hij sprak met Steven Dalebad. Ja, de jacht op Olympische medailles gaat niet zonder steun van je team. Dat blijkt maar weer zojuist ook uit het verhaal in Duitsland. En het blijkt ook zeker als je de verhalen leest in het nieuwe boek 43. Opmerkelijke verhalen van alle Nederlandse Olympische medaillewinnaars op de winterspelen. Oudschaatsen Jan Ikema weet als geen ander hoe het is om te moeten presteren... in een team dat als los zand aan elkaar hangt. En hij is nu in de studio... Jan, welkom. Hartstikke leuk dat je er bent. Uh, toch even naar de actualiteit, want uh, je bent ook schaatsen en je volgt dat natuurlijk allemaal. Wereldbekerwedstrijd in Berlijn. Uh, kijk jij uh, dan ook als oud-sprinter vooral naar die sprinters? Ja, zeker. En dan, en dan begin ik natuurlijk te denken aan de tijd... dat, dat het sprinten hè, toen ik sprinten en nog helemaal niks voorstelde. Het is toch onvergelijkbaar, hè? Ja. Om het maar even in de, in de ja, ja, dat, te dat wij altijd op de, op de twintigste plaats uh, acteerden, zeg maar. Soms eens een keer in de top 10. En dat we dan één één sprinter hadden, of twee sprinters. Ik weet nog dat ik heel lang met Geert Kuiper in de ploeg bij uh, Henk Kremsen gezeten had, als de twee enige Nederlandse ja. sprinters. En als je dan nu ziet wat er nu gebeurt, hè, je, je, ja, Nederland telt gewoon heel erg mee. Er was met, ook wel veel oneerlijke concurrentie in jouw tijd natuurlijk, uit de, uh, de Oostbloklanden. Nou ja, daar, daar hadden wij altijd wel een idee bij, want, want de, de Russen die, die kwamen soms naar, naar van die World Cup wedstrijden met zes rijders en dan uh, de, de, de, de maand erop, dan hadden ze weer zes nieuwe. En die schaatsen net zo hard. Ja, je kende en ze, ze niet eens. En nee. Ze hadden daar dus zo vreselijk veel goede schaatsrijders. En, en wij waren nog aan het uitvinden zeg maar, wat, wat, hoe sprinters moesten trainen. <laughs> ja. Want wij trainden gewoon met de allrounders mee. We deden al een klein beetje minder. Maar we wisten natuurlijk nog niet precies hoe het, wat het sprint precies Het in ging doen. in Nederland ook veel meer over allrounders natuurlijk. Uh, voordat we er helemaal in, in die hoek duiken... Uh, Geniet je dan wel van de sprinters van dit moment? Want Nederland telt echt mee als ja, sprintnatie Met name de mannen. Absoluut. Als ik Michel Mulder een 500 meter zie winnen... dan denk ik even terug aan een paar jaar geleden... dat ik nog met hem trainde. en uh, ja, Daar heb ik natuurlijk ook mijn gevoelens bij. En dan zie ja. ik hoe zo'n jongen zich ontwikkelt. Als ik een Jesper Hospice zie rijden, die, die, die ik goed ken... Uh, die zie ik dan steeds een betere 500 meter schaatsen. Ja, dan geniet ik natuurlijk. Ja. Dan denk ik van, Nederland is een sprintland. Je hebt die boys getraind... Uh, had je ze nu ook nog steeds willen trainen? Ja, tuurlijk. Dat is de droom van elke sportman. Die, die, wil, die wil met, met, met men, mensen op pad die heel goed zijn. En, uh, maar ja, ik ben nou ook met kanjers bezig bij het gewest Friesland. He, die zijn dan wat jonger. En uh, daar zijn er ook weer bij die, die soms doorbreken. En die halen ook het beste uit zichzelf. En dat is gewoon heel spannend werk. Heel leuk. Ja. Um, de teams nu, uh, want bijvoorbeeld Ronald en Michel Mulder... niet meer bij elkaar in het team. Dat ze ze best lastig vinden. Pakken het ook anders aan? Hebben andere voorbereidingen? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, kijk, die hebben allemaal natuurlijk hun, hun, hun eigen weg naar, naar Sochi. En uh, ik kan me niet voorstellen dat Ronald en Michel het, het echt heel erg verschillend van elkaar doen. Want ja, ja die kennen elkaar natuurlijk door en door. Ja. Maar uh, ze hebben één ding, weet ik zeker, dat ze op dat OKT straks in eind december. daar hebben ze een geweldige focus op om, om, om daar zo goed mogelijk te rijden. En dan om dat vervolgens op de Olympische Spelen te knallen. Ja, dat zie ik helemaal voor me. Dat... Met name op die sprintafstanden kan het wel zijn slagveld worden. Met ook ja. AT. ja, want, want uh, we hebben natuurlijk vier hele goede sprinters. En uh, ja, als daar, als daar twee van uh, naar de spelen gaan of drie, dan, uh, dan zou dat heel mooi zijn. Maar alle vier, dat, dat ja. wordt hem zeker niet. Hè, dat, uh, dat, dat wordt nog een heel, heel uh, ingenieus gereken, en dan komt straks weer een matrix wordt er op losgelaten. Ja, dan moeten we maar weer zien hoe het... Uh, ja. hoe het... Zeg, uh, team Spirit, uh, daar, daar, dat, dat komt vaak naar boven als je uh, dit boek leest. Prachtig boek, 43, uh, geschreven door Gerard den Elt, Marielle Verstegen, en Marcel Krijger maakte de foto's. Het uh, Team Spirit komt vaak terug uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de achtervolgingsploegen hè, van de mannen en vrouwen in Nederland. Maar de Team Spirit altijd ontbrak, zo leek het. En juist die Team Spirit maakt de ploegen nu zo sterk. Ja, zeker. Terwijl bijvoorbeeld de vrouwen steeds in andere samenstellingen rijden. Ja, ja weet je, kijk, die, die, die, die, die achtervolging, die moeten wij ook gewoon kunnen winnen natuurlijk. Daar zijn ja. wij ook gewoon goed in. We hebben de beste schaatsrijders. Alleen, uh, het, het, het, het, kan, het kan natuurlijk nog wel eens misgaan door, door miscommunicatie... of door een te groot ego, of dat, dat mensen elkaar slecht begrepen hebben. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren. Kijk, uh, nu een uh, achtervolging winnen is natuurlijk anders dan tijdens de Olympische Spelen. Want uh, ja, dan, dan, dan heeft iedereen zijn eigen belangen ook. Staat de drukte er wat meer op? Dan, zit, dan staat de druk er wat meer op. En uh, dan, ja, dan, dan moet je de, de, de wedstrijden, zeg maar, die, die moet je elke keer wel weer 100% gefocust, moet je ze rijden. En ja, er hoeft maar één iemand een foutje te maken. En dat hebben we al eens een keer meegemaakt. Absoluut. En dat blijf je natuurlijk houden. Maar hoe zit het met die teamgeest? Want dat was altijd een probleem. Zit dat nu, Snor? Ik denk het wel. Daar is natuurlijk meer over nagedacht. Arie Koops heeft touwtjes in handen. Die heeft hem al als een goed leider gemanifesteerd. Door Bergsma uit de ploeg te zetten. Ik ben het niet helemaal mee eens. Maar uh, ja, die, die, die heeft de winter wel onder. En die wil natuurlijk presteren met zowel de dames maar, als de heren. Maar waarom ben je het niet mee eens? Omdat, omdat hij, nou ja, die uh, hij dan, een snelheid was dan Die was door. dan niet op Freeland gekomen ergens in de zomervakantie. Ja. Oké, okay, dat zijn een afspraken. En om dan in de zomer al te vertellen dat je zwinters niet mee mag doen... aan de Olympische Spelen op de achtervolging. Ja, dat vind ik een hele eind verderop. En, uh, hij schept wel duidelijkheid, hè? Hij kiest... Dat is ook belangrijk toch een topsport? Ja, maar uh, to topsporters die, die, die, moet je ook, die moet je ook een beetje uh, op een topsport manier behandelen. En uh, ja, dan is één keer uh, niet op een training komen en dan, uh, dan gelijk de publiciteit zoeken. Ja, dat had ik zelf niet gedaan zeg maar als trainer zijnde. Nee, uiteindelijk uh, uh, komt het... Het team eh, tegen Hoeders, het schaadt het team niet, zo lijkt het. Nee. Of kan nee. dat nog komen wellicht, zometeen, Als dat ook het Ik, OKT, OKT is geweest. Nou Kijk, die die die die, die achtervolgingsploeg, die, die moet gewoon op de Olympische spelen, zowel bij de dames als de heren, moeten ze gewoon de de, de, de, de gewoon winnen. Daar, daar zijn ze goed genoeg in. Ja. En dat uh, dat dat dat dat gaat ook wel lukken. Dat okay. is het probleem ook niet. Um, Jij hebt aan twee Olympische Spelen meegedaan. Die van 84 en die van 88. En die van 84 in Sarajevo liep uit op een dramatische prestatie voor het Nederlands team. Geen enkele medaille. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. En volgens jou, vertel je in dat boek, is dat deels te wijten aan haat en nijd binnen het team. Kun je dat uitleggen? Nou ja, ik was, ik was dus een sprinter en Geert Kuiper was ook een sprinter, twee sprinters. En verder bestond het team uit allrounders. En uh, de, de, de sprintcoach, uh, de toenmalige Gauke Nijholt en de allroundcoach Henk Boer, mm -hmm. die hadden eigenlijk al het hele jaar hadden die ruzie over oh. welke allrounders of welke sprinters er naar de WK sprint moesten gaan. Nou, er waren wat, uh, wa daar waren bepaalde, uh, ja, dat, dat, dat escaleerde, zeg maar. Die, die, die twee uh, trainers die konden moeilijk met elkaar door één deur. Dus het ging er mis bij de coaching eigenlijk? Uh, nou, de, de, de coaches die gingen ruziend over straat, die, die spraken niet met elkaar. De schaatsenrijders die gingen wel goed met elkaar om. Ik weet nog dat ik samen met Hein Vergeren de een kamer deelde, dat was een allrounder. Alleen, ja, je coach, dat is zeg maar wel je wintervader. Ik was toen twintig jaar. En als je coach op een gegeven moment ruzie heeft met, met, met de allround coach... Ja, dan, dan doet, doet jou dat ook wat. En dat escaleerde zo, zo erg dat, uh, ja, dat er om, om elkaars prestaties werd gelachen. Ik weet nog dat uh, ik de 500 meter reed. Het werd, uh, s morgens ging het niet door omdat het sneeuwde. En toen reden we in de bus terug. En toen zat Henk Boer, de allroundcoach... die zat wat stom naar me, naar me te lachen. En zo van, ja, nou, dit is in het voordeel van de allrounders. En ik maakte me daar toch druk om. En um, ja, toen kwam het ook nog zo uit dat Heijn Vergeer... de enige allrounder die meedeed... ook nog sneller reed, dan Geert Kuiper en ik. En toen, uh, toen begon er al gezegd te worden van... ja, er is volgend jaar geen sprintploeg meer. En dat trok ik me aan. En ik was daar in die, in die, tijdens die Olympische Spelen... was ik, was ik gewoon kwaad op, op iemand die, die bepaalde dingen zei, zei, tegen mij zei. En... Um, ja, dat, dat, dat, dat, dat ging gewoon de verkeerde kant op. Ja. En, en, en toen op de duizend meter, uh, toen ik ook nog eens een keer twintigste werd... en Hilbert van der Duim zevende... en uh, zelfs Hans van Helden sneller dan mij reed... die was geëmigreerd naar uh, Frankrijk... Naar, uh, Frankrijk. Ja, toen moest Henk Boer, die moest mij zo vreselijk uitlachen. En dan maakte hij iets van die bewegingjes van, van ha, Hans van Helden. En dan moest hij weer lachen. En uh, ja, toen werd, ik, toen werd ik zo desduiveld, zeg maar. Dat ik hem dat ik hem wel, uh, dat ik, ik, ik, ik vloog hem aan. En toen was het een Nijhol die er nog tussen spatte. en Zo boos was ik. En uh, ja, dat was, gewoon, uh, dat was gewoon altijd ruzie. Uh, dat was altijd uh, niet, niet, niet ruzie die, eigenlijk, die, die, die. De coach van All Rounders projecteerde zijn ruzie, eigenlijk ook op jullie. Nou, de coach van All Rounders die, die, die had, die had, die had ook een beetje een probleempje. Kijk, die, die, die nam uh, dikke flessen drank mee daar naartoe en die, die dronk regelmatig. En uh, die, die was heel sadistisch en sarcastisch. En uh, ja, daar kregen, daar kregen we vaak. Uh, daar, daar, dat, als je zo iemand binnen de ploeg hebt... Ja. Dan, uh, dan, en je zit met z'n allen in een studentenfletje in, in Sarajevo... Ja, dan, dan, dan, moet je, dan, moet je, dan heb je waarschijnlijk bij, bij, heb je een bond nodig met sterke persoonlijkheden... Die dat, die dat een beetje een kant op sturen. En dat was bij de KNSB toen de tijd niet bij. Had je het vier jaar later wel, een goed team om je heen? Maar ja. je gedijt kennelijk in een goed team, zo laat je doorschemeren. Toen, toen had ik een coach om me heen, dat was Appie Bleker. Die kwam zelf uit het schaatsen vandaan. Uh, toen had ik jonge jongens om me heen die, die, die ook sprinten. Toen was er een sprintploeg en toen was er een goed gevoel. En toen, toen, toen schaatste ik het jaar toevallig ook heel goed... En dan, dan beleef je ook alles veel beter. Maar toen, uh, ja, daar in Calgary, dat was, dat was een hele andere entourage... een hele andere, een hele andere iets dan, uh, dan in Sarajevo. Dus als ik die twee naast elkaar moet leggen... dan, dan was Calgary voor mij natuurlijk veel succesvoller. Ja. En ook veel leuker. Je hebt dat, die, die medaille ook echt aan een teamprestatie te danken. Want het is toch ook een individuele sport, als geen ander. Nou ja, die 500 meter is puur individueel. Maar ja. als, jij, als jij daar al twee weken in een Olympisch dorp zit... en je verveelt je niet een dag... En, en, en je hebt altijd leuke dingen te doen. En, en het schaatsen gaat ook nog lekker. En je hoeft vanaf je bed naar de ijsbaan. Dat is, dat is een stukje lopen van, van 200 meter. En uh, ja, dan, dan, dan zit je gewoon lekker in je, in je, in je verhaal. Ja. En dan op, op zo'n manier wil je de Olympische Spelen beleven. En ik denk dat het... Maar het lijkt me zo'n moeilijke balans in een team. Omdat je natuurlijk ook elkaars concurrenten bent. Ja, je bent ook elkaars concurrenten. En, en, en, maar je moet en, elkaar dus ook wat gunnen eigenlijk. Ja. Die jongens in de achtervolging, die hebben elkaar nodig. Maar ik zou je vertellen, als die, als die uh, een individuele wedstrijd uitvechten... dan zijn elkaars grootste concurrenten... en dan, uh, dan is een missertje van de tegenstander is, is, uh, is misschien een voordeeltje voor jou. En zo wordt het ja, gedacht. Maar is dat niet heel lastig? Want je hebt op het einde dan die, die, die teampursuit, de achtervolging... en er kan natuurlijk ondertussen in dat Olympisch toernooi... al het een en ander zijn gebeurd. Er kan iets gebeuren, maar... Je er, hebt dat... ook een psychologische Ja. Hè? Maar er, er, lopen, er lopen zoveel vakmensen tegenwoordig ja. rond. Die, die, die dat in alle kanten in goede banen leiden. Ik, ik, ik denk dat het, het is onmogelijk is dat het, dat het, Ja, dat kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar ja. uh, die kans is veel kleiner dan in onze tijd. Ja, er, er is dus heel veel veranderd. Um, uh, kijken we vooruit naar Sotchi? Uh, wat is dan het beste team? Ja, die Nederlandse ploegen. Nou ja, kijk, Sochi, daar kunnen we natuurlijk van alles... Uh, daar hebben we gewoon heel veel mensen die, die, die goed zijn. Kijk, een Michel Mulder, een Ronald Mulder, een Sven, een Koen Weij, uh, Jorrit Beresma. Dat zijn allemaal mensen die hebben al World Cup-wedstrijden gewonnen. Uh, Jan Smeekers komt er weer aan. Nou, dan hebben we natuurlijk Jorien ten die die, die, die die alles en iedereen afgelopen weekend in Berlijn even naar huis reed in de B-groep, die zowel de 1500 meter als de 3 als de kilometer wint... Ja, dat is natuurlijk een pareltje voor de Olympische Spelen. Die, die, die, daar gaan we nog ja. heel, heel veel voor zien. We hebben het over een teamgeest. Teamgeest van de schaatsers. Want het gaat natuurlijk vaak over schaatsers bij de winterspelen. Maar we hebben nu, als Nederlandse ploeg zijnde, ook een heleboel andere sporters... Vind jij, denk jij dat die elkaar nog kunnen beïnvloeden... op een positieve manier, als je, als je praat over teamgeest? Nou ja, kruisbestuiving tussen verschillende sporten... daar kan je altijd van leren natuurlijk. Als ja, je, als termors is wel het, het sprekend voorbeeld. Ja. He? Kijk, het is nog niet zo lang geleden dat mensen zeiden: van ja, kan je dat wel combineren? Dat inline skaten en dat schaatsen ja. en dat short trekken. Nou, de ervaring leert dat als je dat allemaal met elkaar doet, dan, dan, dan, dan komen soms mensen naar boven, zoals Jorien Temors, die er heel erg veel plezier in heeft. Die het liefst short trekt, maar af en toe, als het belangrijke wedstrijden zijn, ja. dan wil Hele ze wel hardschaan. even laten zien dat ze heel erg sterk is. En dat moeten ze ook eventjes ook gewoon tijdens de Olympische Spelen laten zien. We gaan het uh, zien in in Sochi. In, uh, in februari. Eens kijken hoe sterk de Nederlandse ploeg is. Jan, dankjewel. Jan Ikema, jouw verhaal staat dus in dat boek: 43 opmerkelijke, 43 opmerkelijke verhalen van de alle Nederlandse Olympische medaillewinnaars op de Winterspelen. En daar zit dus ook één sneeuwmedaille bij. Want ook Nicoleen Sauerij staat in het boek. Jan, dankjewel, Jan Ikema. Bedankt voor de komst naar de studio. We gaan. In één moet u weer door naar het voetbal. Want er is volop Champions League voetbal bij langs de lijn... morgen en woensdag. En woensdag natuurlijk rechtstreeks de volgende duel... tussen AC Milan en Ajax met ons inzet. Een plaats in de knock-outfase van de Champions League. En uh, morgen wordt natuurlijk ook volop gevoetbald. En daarvoor aangeschoven Frank Wiedert. Frank, eerst maar eens even kijken naar de dinsdagwedstrijden. Welke springt er voor jou dan meteen uit? Nou ja, er zijn er een paar die echt heel leuk zijn. Natuurlijk Bayern München tegen Manchester City. Het nadeel daarvan is, die gaat nergens meer over. Maar het is wel het mooiste plaatje. Ja. Alleen omdat je niet weet wie je dan op het veld krijgt... gaan we daar natuurlijk niet heel erg op letten. En dan kom je uit bij Galatasaray tegen Juventus. Twee ploegen die zich allebei nog kunnen plaatsen... voor de volgende ronde van de Champions League en tegen elkaar moeten. Dus één van de twee wordt zeker het slachtoffer. Dus dat is het mooiste affiche. Komen we zo meteen nog uitgebreid op terug. Nou, Laten we dat meteen noemen, want uh, hij hangt aan uh, de telefoon. De commentator uh, morgenavond voor uh, die wedstrijd. Galatasaray tegen Juventus. Wie van die ploegen gaat naar de knock-outfase? Jeroen Elshoff is al in Turkije. Goedenavond Jeroen. Is er al een, een opgewonden sfeer in Istanbul? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, overigens als Galatasaray speelt uh, in, in Istanbul, dan is er altijd een opgewonden sfeer. En als het uh, speelt voor een plek in de knockoutfase fase van de Champions League, dan heeft iedereen het hier over. Galatasaray, Galatasaray en Galatasaray. Um, het, het gaat over, uh, gaat het ons eindelijk lukken nu om wel goed te presteren in de Champions League? Ja. Want het gaat wat wisselvallig. Uh, de supporters uh, over sfeer, spandoeken, van alles en nog wat. Het is... Het is een en wel voetbal hier, geweldig. En, en dichten ze zichzelf ook kansen dus toe? Ja, dat is het mooie met Galatasaray. Die vinden zichzelf in principe uh, uh, bijna de beste van Europa. Uh, ook al hebben ze bij wijze van spreken... het gaat nu wat beter de laatste, de laatste, de laatste wedstrijden... maar ook al hebben ze vijf keer achtereen verloren... dan zijn ze nog in staat te zeggen dat ze makkelijk van Juventus winnen... want ze zijn zo opportunistisch en chauvinistisch als wat. Dus ze dichten zichzelf zeker kansen toe. Uh, en doe jij ja, dat ook? Realiteit... Ja, nou ja... Kijk, weet je wat het is? Uh, Galatasaray heeft natuurlijk wel een aardige ploeg. Uh, maar ze moeten winnen. En als die Italianen nou iets goed kunnen, dan is het op resultaat spelen. En dat resultaat is voor Juventus in dit geval een gelijkspel. Want een gelijkspel is voldoende om zeg maar, door te gaan naar de knock outfase fase. Dus ik denk dat Galatasaray in eigen huis altijd een kans heeft. Maar uh, ja, Juventus heeft een heel goed elftal, dus ik denk dat de kans wel klein is. Ja, uh, Twee Nederlanders natuurlijk bij Galatasaray, Sneijder en Amrabat. Uh, gaan zij spelen morgen? Met name Snijder zijn we natuurlijk benieuwd naar. Nou ja, Snijder heeft last van een hamstringblessure uh, al een tijdje. En uh, de berichten nu na de training en de persconferentie waren ineens wat positiever. Mancini, de coach, de opvolger van Fatih Terim, zegt dat morgenochtend nog een keer gekeken wordt naar Snijder, maar dat hij uh, ...zomaar zou kunnen spelen, dat hij er eigenlijk van uitgaat dat Sneijder het kan halen. Okay. Ik heb zelf het gevoel dat dat nog uh, altijd wel een beetje een rookgordijn kan zijn. Dat ze bij schrijven sowieso niet willen zeggen een dag van tevoren van nee, hij haalt het niet. Om in ieder geval voor te zorgen dat ze zich enige zorgen maken bij Juventus. Want wel uh, of geen Sneijder, dat scheelt natuurlijk normaal gesproken wel. Ja, ik heb zelf toch het gevoel dat het lastig wordt, maar dat, dat is... Dat kan ik niet op ja. iets baseren. Maar ja, vorige week naar Italië geweest om ze om de te laten behandelen. Twee wedstrijden niet gespeeld. Ik weet het niet. Emil Zijpelen hier de berichten door dat Manchester United opnieuw uh, zijn interesse zou hebben getoond in Snyder. Uh, heb jij daar ook iets van meegekregen in uh, Istanbul? Ja, die, nou ja, die Turkse kranten die schrijven uh, niet anders hier, maar die schrijven uh, wel meer. Uh, die schrijven eigenlijk alles als het gaat om transfergerucht, alsof het al bijna een waarheid is hier. Dus de, ja. de Turkse pers is niet een uh, uh, ja, medium wat je nou gelijk uh, direct moet geloven. The Guardian heeft het geschreven in Engeland, dat is wel een wat serieuzere krant. Ja. Maar nu is het wel zo bij Manchester United, dat als het bij Manchester United minder gaat, en dat gaat het nu, dat er dan echt altijd ook maar van alles geroepen en gezegd wordt. Ja, Het, het lijkt mij niet uh, direct heel geloofwaardig, maar, uh, maar ja, we gaan het zien. Morgen ook even opletten op uh, die middenvelden van Juventus. Vidal, die uh, gaan we van, uh, van de zomer natuurlijk ook tegenkomen in Nederland. dat die Chileen, dat is een goede. Hè? Ja, zeker. Ja. Daar waren ze een beetje sceptisch over. Toen hij uh, uh, in 2011 van Bayer Leverkusen, daar heeft hij uh, vier jaar gespeeld, na Juventus kwam. Maar inmiddels is het uh, een van de, van de sterke houders... ...van Juventus, dat 10 miljoen euro voor hem betaalde toen hij van Leverkusen kwam. En hij heeft ondanks voor veel geld zijn contract verlengd. Hij is populair door zijn haardracht, vanwege zijn liefde voor muziek. Hij heeft tot op het alles waar ze uiteindelijk nu hiermee weglopen. En uh, scoorde afgelopen weekend ook een doelpunt, een belangrijk doelpunt voor Juventus. scoort veel in de Champions League, is een van de belangrijkste spelers van Juventus. En het is voor ons natuurlijk heel interessant om te zien hoe hij dit in dit duel gaat doen... Uh, omdat we hem dus gaan tegenkomen straks in Sao Paulo. Want het is een uh, Chileen. Uh, goed, Jeroen, tot slot. Uh, het, het kan een heet avondje worden, maar het kan ook zomaar over zijn hè, met, uh, met Galatasaray. Ja, dat is het mooie aan, aan, aan deze club, want uh, er zitten morgen 50.000 uh, ja, echt, echt voetbalgekken die er een geweldige ambiance van maken. En, en dat moet Galatasaray de steun in de rug geven uh, met Drogba en hopelijk met Sneijder. Uh, maar ja, als het uh, ja, dus niet lukt, als Galatasaray verliest, dan kan het zelfs zo zijn dat als Kopenhagen wint van Real Madrid dat al helemaal klaar is... dat er zelfs geen Europa League voor dat passerij eh, oh. in zit. Ja, en dan, uh, dan is de beer hier los hoor. Want ze verwachten niets anders hier dan de overwinning... en dan doorgaan naar de volgende ronde. Oké, okay, Jeroen. Jeroen Elshoff was dat vanuit Turkije. Frank Wielert is het nog altijd hier in de studio natuurlijk. Frank, uh, nog meer wedstrijden die je in de gaten houdt morgen? Ja, in Pool A, waar Manchester United zich al geplaatst heeft... voor de volgende ronde in de Champions ja. League. Dat speelt tegen Shakhtar Donetsk. Dat staat tweede. Hij heeft één punt meer dan Bayer Leverkusen... Mocht Leverkusen, dat moet spelen tegen Real je dat punt nog inlopen... dan gaat Leverkusen door in de Champions League... en moet Donetsk het doen met de Europa League. Dus dat is nog wel, ja. uh, wel spannend. Men United ja. niet in goede doen natuurlijk. Ja, oh, nou, en als ze niet zo heel veel zin hebben... omdat het toch niet hoeft. Weet je, de spelers sparen, mm -hmm. dat soort grappen. Daar zou uh, Shakhtar Donetsk van kunnen profiteren... maar dat hoeft niet per se te gebeuren. Dus dat zou nog spannend kunnen worden. En in de pool van Paris Saint-Germain... dat ook al geplaatst is voor de volgende ronde... heb je nog Olympiacos en Benfica. Die hebben evenveel punten. Allebei zeven. Als dat zo blijft, dan gaat Olympiacos... naar de volgende ronde van de Champions League. En is Benfica uh, veroordeeld tot de Europa League... Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Benfica moet wel trouwens Paris Saint-Germain ontvangen. En dat is wel behoorlijk opdrijven. Laten we gokken op Olympiakors, lijkt mij. En de woensdag, de woensdag staat bij ons natuurlijk vooral in het teken. Van, van uh, AC Milan tegen Ajax. Uh, we gaan even contact leggen met Hedwig Zedijk, Onze correspondent in Italië. Hedwig, goedenavond. Goedenavond. Want uh, dat grote AC Milan, ja, dat uh, lijkt een beetje in verval te raken. Of dat is misschien al gebeur gebeurd of niet? Ja, niet. Die gloriejaren van Welleer, die lijken wel even ver weg. Hè. Eind jaren 80, begin jaren 90, daar hebben we het dan over. Toen wonnen ze echt nog van alles. Maar de laatste jaren doen ze wel overal aan mee. Maar dan, uh, dan haken ze net zo snel weer nee. af in de achtste finale, kwartfinale of zo. Vorig jaar hebben ze zich ook nog maar net kunnen plaatsen hè, door PSV uit te schakelen in de voorrondes. En nu staan ze er eigenlijk gewoon niet goed voor uh, in de competitie. staan ze in het rechte rijtje met 18 punten, uh, Juventus heeft er 40 op nummer 1, dus twee keer zoveel. Ze moeten het dus ook echt wel hebben van die Champions League... als ze daar dus niet, uit, uh, niet uitvallen natuurlijk. Ja, uh, het, het rommelt op het veld, gaat niet goed. Het rommelt ook in de bestuurskamer, hè? Wat is er allemaal aan de hand? Ja, absoluut. Omdat het zo slecht gaat op het veld... vond de dochter van Berlusconi, Barbara... die zit al een paar jaar in het bestuur... die vond dat het wel tijd was voor vernieuwing bij de club... Nou, dan begin je natuurlijk met de oude garde. De technisch directeur Galliani, een man die al 27 jaar bij, uh, aan Milan verbonden is. Grote vriend van haar vader. Mm -hmm. ja, zij vond dat het wel tijd was dat hij uh, echt uh, vertrok. Nou ja, die inclusie werd bijgelegd. Ook al heeft dat meer een economische reden waarschijnlijk. Want zijn vertrek zou echt miljoenen euro's hebben gekost. Uh, aan natuurlijk de familieholding van, Bel uh, van Berlusconi. En daar zitten ook de andere uh, zussen en broers in. Dus die zagen dat ook niet zitten. Wat nu het compromis is dat Galliani samen met Barbara de club uh, verder gaat besturen. Voor de komende vier jaar in ieder geval. Maar ik moet zeggen dat ja, bij de supporters... De, meeste, ja, de meesten hebben nog niet zoveel vertrouwen in, uh, in dit koppel. Omdat ze dus ook zo geruzied hebben. Vandaag moet ik zeggen, liep Berlusconi zelf ook nog weten... dat hij zich weer opnieuw met de club gaat bemoeien. Hij zegt, het wordt tijd dat ik ingrijp... Uh, en dat zou misschien een teken kunnen zijn dat ja, de familie Bellusconi, vader en dochter, de zaken weer stevig in handen gaan nemen. Want het is gewoon geld, natuurlijk, voetbal. En die Champions League is daarin ja. uh, zeer belangrijk. En, uh, ja, een zegen is brood nodig. Nog even kort, uh, als ze worden uitgeschakeld, uh, gaat het dan helemaal mis, daar in Milaan? Ja, dan, gaat het, dan gaat het slecht natuurlijk, want ja. in de competitie gaat het sowieso al slecht. Als ze willen dat ze zich nog plaatsen volgend jaar voor Europees voetbal... ja, dan moeten ze iets, uh, iets veranderen. Dus de, de voetbalmarkt is heel erg in beweging, zeker bij Milan. Ik denk Maxis en Zapata, ja, die wil de club eigenlijk wel kwijt. Balotelli die begint wat uh, water te zijn op de markt. Paris Saint-Germain zal wel geïnteresseerd mm -hmm. zijn... Verkopen, verkopen, geld binnenhalen. Uh, Honda komt natuurlijk. Honda, die ooit bij VVV Venlo speelde. Die komt uit Moskou. Die komt sowieso. Dat is okay. alvast. Maar ik denk dat er wel uh, een aantal veranderingen in, uh, op het veld uh, zullen plaatsvinden. Uh, bij de volgende voetbalmaat. gaan het zien, Hedwig. Dankjewel, Hedwig Zeidek. We hebben nog maar een half minuutje, Frank. Wat is, uh, geloof jij erin? Ik zou, kan Ajax het redden op woensdag? Uh, nee, ik zou willen zeggen: de kans is ongeveer. Uh, 30 om 70 in het nadeel van Ajax. Ja. Misschien 40, 60. Als het toch een moment is, dan is het toch uh, nou, het deze kan. week, toch? Het kan, dus laten we daar vooral uh, vanuit gaan. Oké, okay. we gaan uh, het zien woensdag dus. Milan tegen Ajax, een ouderwetse kraker. Langs lijst zit erop, we hebben geen tijd meer. Zometeen even Nick met het oog op morgen. Met mij het best nog een hele fijne avond. Dag. Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk